Kijk nou wat hij ons had gezegd, dat hij zei niet, kijk nou, wie uh, hier op aarde de hele Torah leert, of, of die een goede huisvader is, of die allerlei andere dingen, of die hier kinderen zoveel maakt, etc., of die boeken schrijft, duidelijk heeft hij niet gezegd. Wie komt daar naartoe? Wat heeft hij gezegd? Wie komt daar naartoe waar hij over spreekt? Hij zei, alleen, hij zei, hé, die van jullie, degene van jullie, die er naar uitkijkt. en niet anders. Hij heeft ons gezegd dat iemand die dan echt goed zoger weet, kent uit zijn hoofd, of iets anders, nee. Hij zei, die, wie er naar uitkijkt, wie kijkt uit, da, elke dag kijkt uit naar dat licht, dus naar de bevrediging, naar overeenkomst, naar eigenschappen met het licht, naar de eeuwigheid, naar, de, naar het ware leven. Die komt, ja, die die dat doet elke dag. Elke dag betekent Zie, ja, hij zegt kol hayom. Dat is ook belangrijk. hij zegt die dat elke dag dat doet. Wat zei je dan? Elke dag die dat kijkt uit. Ja, zat het niet een dag of een nacht? Zat hayom kol hayom. Elke dag is. De dan staat het kol hayom. Zat het kol hayom? Dan Begoi eh? Yoma. Oké, okay. iedere dag, maar is ook Begoi Yoma. Dus ook betekent ook, iedere dag, betekent ook uh, de hele dag. ook Elke dag, maar de hele dag. Ja, want er uh, bestaat ook een, een dag, is alleen dag. Maar de hele dag, zoals in Mishnah, bestaat zo'n Mishnah, dan staat het een dag. Ja? Als het staat dag, dan betekent een dag. Maar als staat het de hele dag, betekent de nacht daarbij. Ook de nacht daarbij. Maar dat wij zien, dat het... Wat zien we nu? Zijn er verdienste? Andere verdienste nodig hier op Aarde om eruit te komen? Waar wat, wat spreekt hij het over? Om hoe de mens eruit komt uit zijn slavernij van zijn egoïstische strevingen. Dat is wat hij spreekt over. Hij zegt... Wie gaat zich bevrijden van zijn slavernij? Wie komt daaruit? Dus uit de placenta van het, heel, van het heelal hier. Wie komt eruit? Dat is wat hij zegt. Wie komt tot het geestelijke? Wie komt tot de ware realiteit? Hij zegt, hij hey, van jullie. Mi, hij zegt ook niet, hij hey, en zij. Hij gebruikt het woord mi. Ja, mi, mi, kem, degene van jullie... Die uitkijkt naar dat licht. Dat is het enige wat we nodig hebben. Goed horen wat, wat hij zegt. En alles wat we leren, goed horen. Dus het geloof moet parallel samen gaan met jouw studie. Als jouw geloof groeit samen met wat je leert, dan is het goed. Als je geloof niet groeit, samen met het leren, dan is het mankeerder iets. Eindelijk. Toen ik traditionele Torah had geleerd, toen was bij mij een verstopping. Ik leerde veel. Ik voelde dat het mijn hoofd is. Ik voelde niet alle dingen, heb ik veel geleerd. Maar ik voelde, en waar is de schepper? Waar is mijn geloof, waarom mijn geloof, ik, met woorden, natuurlijk kon ik het na, natuurlijk geweldig zeggen, met woorden, dat ja, ik geloof, maar van binnen, van binnen voelde ik, geen, kon ik het niet bevestigen, bevestigend gevoel hebben. Van binnen voel je belangrijk met jou, al je studie maar dat kwam niet adequaat, het werd niet vertaald in het geloof, in de emuna. En dat is voor ons wat wij doen. Lishma als je probeert doen lishma in de naam van Hashem, dan is het geloof voor ons is het is uh, abso absoluut iets iets iets buitengewoons, eigenlijk alles bepalend is emuna. En dat moet voortvloeien. Uit wat je leert, en tegelijkertijd moet, het, moet je gaan boven het verstand van wat je nog niet begrijpt. Dat is wat we zeggen: wat, wat gezegd werd, dat na ze wenishma, we zullen doen, en dan zullen we begrijpen. Dat is wat we hebben geleerd, steeds boven jouw verstand gaan. En hoe meer jij dat doet, zal je dan jou, dat zal dan doorkomen. ...in jouw vlees, door jouw vlees heen. Dat is net dan zal jouw vlees als het ware gerookt worden, doorgerookt worden. Ja? Ik herinner me, ik had iemand in, in Kennis en die rookte erg veel. En ik vroeg hem, waarom rook je zo veel? Hij zegt, gerookte vlees stinkt niet. Zo, ja? so, Erg mooi. Maar dat is dan ook op die manier natuurlijk, bevrijd je jezelf van niets... Maar dat is ook, in dezelfde manier is het goed dat door jouw leren van wat je leert, Kabbalah, en toepassen, dat moet ook net zoals gerookt worden. Dat betekent, doorheen moet het licht doorheen komen en poren, in elke poren, in alle poren, doorheen, door je vlees heen moet het komen. En natuurlijk, wanneer het binnenkomt, zo in het iets wat als steen is, doet het pijn. Dat veel pijn. Dat is net, ook, net als, net als met, een, met naalden moet je dan erin doen. En uiteindelijk, wat al die zondes die de mens begaat, voordat hij gaat aan zichzelf werken. En dan natuurlijk moet het doorheen komen. En dat gaat niet zomaar automatisch. Daarvoor moet je geloof hebben. Wat is geloof dan? Om het te bevorderen dat het licht binnenkomt, geloof ga je opbrengen. Wat betekent geloof? Hoor dat jij gaat omhoog kijken. Dat is wat we betekent. Omhoog kijken met je orgels weer betekent licht weerkaatsen omhoog. Niet naar beneden trekken, maar omhoog trekken. Daarmee laat je poren open. Ja? Het is uh, net als ik zie bijvoorbeeld als mijn poes ligt thuis en het uh, spotje van lichtspot op haar komt. Ja? We hebben een vrouwtje. En het komt een het lichtspotje op haar. En het is alles gezellig, wanneer wij zitten, gezellig liggen of zo, s'avonds. En het is op dit bankje of zo, en zij ook. En dan zie ik dat, dat zij zo ontspannen. En haar, hoe heet het, haartjes, een langharige poes. En dan al die haartjes gaan gewoon rechtop staan. En dan veel poren komen dan tussen die haartjes. hebben veel, net als, als de poren. Ja? Poren staan, open staan. staan. Die haartjes staan rechtop. Zo so is het, want zij gaat dan ademen, et cetera, et cetera. Op dezelfde manier is geestelijk ook, wij uitkeken naar het licht, betekent, omhoog dat doen, met jouw soort en maak je jezelf ontvankelijk, en al die poren zijn er nu, en dan makkelijk maak je het makkelijk, en uh, geschikt voor het licht, om binnen te komen. Waarom? Maak je kilim poreus, ja, dan vertonen jouw kilim overeenkomst met het licht. Ja of niet? Kilim worden, waarom? Jij gaat niet van de zware kilim uit. Jij gaat van de lichtere kilim. Jij gaat in plaats van de lagere kilim, jij komt in jouw lichtere kilim. Kettergogma. En die zijn lichtere kilim. En die, dus door jou omhoog trekken van jouw licht, jij doet alleen ketergochma van jouw kilim. En dan kan makkelijk licht binnenkomen. En op die manier steeds, dat is betreken uitkijken waar hij ook naar het licht uitkeken. Oh, erg mooi hoe dat staat, zelfs in het Hebraaus. Naar het licht uitkeken. Zie wat hij zegt ons, ook hier. Met zappé, ja, staat het dan hier, wat staat het dan? Met zappé, sape? met zappel, or. Ja, staat ook hier. Metzapeb is in het Hebreus is dat uh, kijken uit, maar het is ook een vorm van metzapeb, dat betekent iets wat verborgen is. Uit het verborgene kijken omhoog. 25. Piruz. Hakaruz, madgish, Lecholkita, et ikar 26, hamala aretsuja bachol achat mehen dubbele punt 25 pirush, de uitleg. Akarous, de orakel of ja verkondiger madgish benadrukt voor elke klas elke van die twee klassen et ikaramala de hoofdzak van zijn van de eh, van die de waarde, zeg je dat anders maar De hoofde, nee, de hoofde van de, van de doorslaggevende houding, had het soya, begon met hem dat gewenst is in elke van hen, in elke van die, keto van die klassen. Dus wat moeten zij opbrengen? Ja, de, het kenmerk of de kenmerkende eigenschap, wat moeten zij opbrengen? Elke van die twee klassen. Hogere klas en lagere klas. En zoals we hebben gezien, hij zegt, beide, hebben, beide zijn nodig. De golven. Lemaalat, Hakita, eenen zevenentwintig, Arishuna, Omer. Man minachond die hashucha uh, meha, uh, mehafkan leneghura. 20 woord. Van de regel 27, daar staat het he, geloof ik, ja? Moet het he staan. Dana dan heeft het, het boek. Ik heb alleen maar... Het 27, de, het laatste woord. Mehafgan. Ja. Mehafgan. Dus uh, het laatste woord, de tweede letter, in plaats van de letter get. Het is, het is eigenlijk moet het he zijn, en niet get. Lenehura 28 Vita Amin Merira Lematka 22, nee 26 na de punt. Lema lata hakita over de uh, doorslaggevende eigenschap van de eerste kita, van de eerste klas, dus de hogere klas. Omer zegt die orakel, man ben ik wie van jullie, wie van jullie die hashuha me gaf ha, die transformeert uh, de duisternis naar het licht in het licht van 28. We Merira lematka en proeft de bitterheid, de bitterheid. De bitterheid proeft als zoetheid. Dat is goed, punt. Dat is wat hij geeft, die eigenschap aan de hogere klas. Eigenlijk en dat is inderdaad ook in het geestelijke werk, is het dat ook een hoge, ho de hoge klas voor ons ook in het geestelijke werk. Goed keken nu. Ook, die, ook wij hebben die twee klassen in onszelf. En dat de, de hogere klas, kijk nou de hogere klas wat moet doen. De hogere klas moet, uh, betekent hogere, het hogere niveau van de mens ook, moet in staat zijn om of gewens hebben om steeds de duisternis om te zetten in het licht. En dat is allemaal aan ons gegeven, aan ieder van ons. Aan elke mens op aarde is dat gegeven, zonder... Uh, onderscheid van intellect, intellect, nationaliteit, uh, levenshouding, voorkuren voor dit of voor dat. Absoluut niet. Heb je het gezien? Ja of niet? Heeft je gezegd iets van een man, een vrouw, dat of dat? Ieder die uitkeek naar het licht van de bevrediging. Ja? En niet iets anders. Oké, okay. dus dat is de doorslaggevende houding van de eerste groep, zij moeten dat aan de dag leggen, 28, na de punt, we hebben 29, aan de schamot, de acilut, oh, kijk nou wat hij zegt ons, en nu heb je ons te weten, en dat zijn de zielen van de acilut, oké? Okay? Dat zijn de zielen van natuur. Dat betekent niet dat het de, de zielen zijn die uh, um, hun, hun wortel hebben in de wereld. Dat hoeft niet per se. De mens moet je zo zien. Ari vertelt ons geweldige dingen. We zullen stap voor stap leren. Want wij gaan steeds dieper en dieper, heb ik u beloofd al jaren geleden. Alleen maar dieper en dieper. Er zijn enorme, diepere dingen zijn, direct licht, ura, bij Ari kan je dan verder pure licht hebben. Maar stap voor stap, hier en daar. Dat er zijn zielen die bijvoorbeeld een lagere, van nature lagere plaats, wo, wo, wo, wo, wo wortel hebben van hun ziel. Ja, maar die kunnen zich opwekken en corrigeren zichzelf tot hun eigen wortel. En daar kunnen ze nog, het is niet zo dat men zegt, nou, het is mijn destinatie, ik kan niet meer. Ja, het is aan mij zo gegeven, niet meer. De mens is in staat om, om te breken verder dan al zijn natuurlijke grenzen, natuurlijke vermogens reken verder. gaan. Dus de mens, laten we zeggen zo, dat een van iemand is die wiens ziel heeft de domicilie, domicilia, ja, dom, boven de hogere domicilie, de domicilie houden, houden, houdt, is goed? De woonplaats. De, woonplaats, de zijn wortel houdt in, laten we zeggen, in de van de malgoed van de Assia. Dus het is laag, ja, hoogte van de malgoed van de Assia. Dus eigenlijk is het malgoed van de Assia. Eén van de traptreden in de malgoed van de Assia. Wat betekent dat? betekent dat hij al alles in werking stellen om te komen tot zijn wortel. Dat is, de, dat is dan de eerste taak van de mens moet doen. Duidelijk, te komen tot zijn wortel. Kom de mens tot zijn wortel. Dus waar zijn ziel vandaan is genomen uit de, van de uh, partsoeg van, van de eerste mens, van de Adam Rishon. Adam Rishon had alle zielen in zichzelf. En dan gaat de mens verder. Als de mens verder gaat werken. Hij kan dan tot dat zieloed komen. Duidelijk, Alles hangt van de mens af. Niets wordt bepaald van boven. Alles de mens zelf is. Heeft alle touwtjes in zijn handen. en Niet iemand van boven. Die dan net als een uh, poppenkast. Dat iemand on the, ons uh, wel het is wel zo dat als een mens niet uh, kiest voor het goede, maar kiest voor het kwaad, dan ervaart hij alsof hij aan de touwtjes wordt gehouden en alsof van boven hem, van, van hem, hem, bestuur van boven hem als het ware als kwaad over hem overkomt. Dat is alles als, als re reactie. Maar de mens kan komen waar tot de hoogste hoogte dat betekent, betekent eigenlijk normaal gesproken, wij zijn normale zielen, niet uh, zielen van zoals grote Rabbi Shimon of iets anders, want dan zou wij dat ook ervaren, dat nieuw. Maar dat betekent dat wij kunnen komen tot de zeer en pin van de Atsilut. Moshe kwam tot de zeer en pin van de Atsilut, de daad van de zeer en pin van de Atsilut. En staat geschreven dat, dat elke mens moet uh, proberen te zijn als Moshe, Als Moshe. Als Moshe betekent toch wel in de absolute. Dat okay? is wat hij zegt ons. Hem dat zijn de neshamot van de absolute. Dus de, degene die door de eerste klasse behoren, behoren dus we hebben het nu net geleerd, ja? die transformeren de, de duisternis in het licht en die proeven de bitterheid als Zoetheid. En dat is de geweldige. Dus jij ja, kan nu alvast oefenen, de hele week nu oefenen van als je iets bitter vindt, eigenlijk bitter vindt, natuurlijk niet een thee, thee en koffie. Dat, dat is niet, uh, ja, nee, ja. Nee. Nee, dat is iets anders. Je kan, maar je we, weet niet dat die, die komt, die komt, die iemand schenkt je dan uh, in plaats van suiker en uh, ja, uh, zout, en dus, ja, gaat worden kwaad natuurlijk. Je zegt dat is niet. moet je dan ook, ook zeggen. Oh, geweldig, het is zoet. Ook dat moet je zeggen. Maar dat jij ervaart nu elke ding wat bitter in jouw ogen is, dat jij ervaart het als zoet. Jij zegt tegen jezelf: ook dat is goed, ook dat is wat ik moet doen. Nee, jij moet het doen. Jij moet het perfect vinden. Jij moet ermee, jij moet het uh, rechtvaardigen. Okay. Dus dat zijn de zielen van de Atsilut, aan, aan wie dat, uh, op, die, op die manier, uh, dat is wat hij beschrijft, hoe zij moeten dat uh, ermee omgaan. 29, rechterkolom, naar dit punt. Kibabia, oh, genoeg geweldige dingen staan hier, goede concentratie, wat erg geweldig staat hier, Echte bevattingen die ons geweldig zullen vooruit zullen doen komen. Ki babila, ze leumat ze, de eerste regel links, asai lokim, hoshech leumat or, humar leumat matok. En nu goed, goed luisteren wat die ons vertelt. 29 onderaan naar de punt. Kiba bia, want in de werelden bria et siya, dus onder de atseloot. Zelo maat ze asailokim de ene, het ene de ene tegenover de andere heeft de schepper geschapen. Let op. Waar? In de biya. Goed opletten. Dus dat rechts en links is in de biya. Goed goed kijken. Iedereen is goed keek. De ene tegenover andere heeft de schepper geschapen. Dat zie je pas in de BBA. Bi, natuurlijk, de wortels zijn in de Atsilut, maar in Atsilut komen ze niet in, in werking. Het zijn alleen maar wortels daarvan. Hoosje, let op, de eerste regel links. En ook volledige concentratie. Hoosje, or. oor, duisternis tegenover licht. Dat hebben we in de BBA umar leumat matuk en de bitter bitterheid tegenover zoetheid goed goed oplet twee ulafeg beuraita ulifih ulifih oh sorry ulifihakh beuraita de bia yes yes kosher Kasher, Peter Tasekhe, oposu. 3. Tame, Vetahor, Isur, vegeter, Kodesh, Vethol. Hoed, Livestore, Vadion, Sechnieuw. 2. Ulifichach en Darum, Beoraita ja. in de Torah. Oraita is een etarameis voor de Torah. In de Oraita in de Torah. And kijk naar het woord Torah, of in het Aramees. Dat ziet wat zit dat in haar. Het woord Or ziet het Aleph, Vav en Resh Or. Ja of niet? En ja en Jy Yud Yud Tav en Aleph. Kan je ook zeggen dat is dat is in het Aramees ook zo? Yate betekent zal komen in het Aramees. Dus in het Aramees kunnen we meer zien van wat het woord Torah is. Betekent het licht dat zal komen. De Torah is het licht dat zal komen. In een, in het wordt ta van taal onishma is dat een einde ja, of met een andere? Wat? Taal van taal onishma. En straks. Het is een heel belangrijk iets. is. En moeten we niet nu. Uh, voor, voor de hele bedoeling is om blijven op het niveau waar we zijn. Van binnen. Eigenlijk, vraag is goed, maar dan straks even. Ulefichach baureiter. En daarom, in de oreiter, in de Torah van de Bija, want bestaat de Tora van de Brija iets raaia sia. En bestaat ook de Tora van de atsilu die wij <coughs> leeren. Like. Dus daarom zeg die, in de Torah van de Brija iets raaia sia, van de Bija. Hoed ho, ho, opletten. Yes, uh, Yes, kasher with pasul, dar leer is a fan. It's wat kosher is, and what pasul, and what, uh, who say that, and, and what, uh, neat, and what, onhoorloft on is, than the drie let up. And that is what ze leer, what men leer so, uh, that and that, all the, of kosher, of kasho kosher, of, of neat kosher is, than tamer with a Rein en onrein. Dat right? is de Torah van de Bia, van de Bria. Dat is als een mens dat leert op dat niveau. Dan leren ze dat, dag en nacht leren ze dat. Dat is ook Torah. Let op. Isur, we heeter, uh, iets wat verboden is. En we heter is geoorloofd. Dat is allemaal de Torah van de Bia. Kodesh, wechol, heilig en profaan en door de weeks Het is allemaal de Torah van de Bria, van de, de Bia. En nu kijk nou goed wat hij ons vertelt over wat is de Torah is van de Azelut. En dat is ook de reden dat mijn schoonzoon die liep ergens in een in, in, in van de Ergens naartoe waar, die, waar ik vroeger ging, daar ergens, waar bij die, mijn broeders leren daar. En hij ontmoette daar de, eh, de hoofd van de Talmudschool Talmud hier in Amsterdam. Dus een, een, een grote ta Talmud geleerde. En hij zei: Van eh, <coughs> over mij zei hij: jouw, jouw, jouw schoolvader die leert een hogere Torah dan wat ik leer. Dus hij wist wel daarover. Waarom? En dat is... Ja, hij begrijpt niet natuurlijk mijn schoonzoon. Maar de betekenis is dat... Ik, ik leer de Torah van de Atsilud. Eigenlijk Terwijl zij leren de Torah van de Bia. Jullie begrijpen wat, ik, wat, wat hij bedoelt? Dat is niet iets verkeerds, Maar dat is de Bia. En daarom daar hebben rechts en links. Daarom is het geoorloofd, niet geoorloofd. Daarom leren ze, leren ze in paren. Terwijl wij hoeven niet in paren te leren... Uiteindelijk, iedereen ziet, daar hebben ze altijd iemand die aanvalt, net als in de boks. En de andere die verdedigt zichzelf. Dus daar hebben ze altijd een paar nodig om te leren daar. Ik heb het ook zo geleerd. Maar in de Kabbalah heb je dat niet. Waarom niet? Wie kan zeggen waarom niet? Dus, waarom? Omdat ik heb zelf beide in mijzelf. in ik kan, in de mens, die leert in de absolute die altijd... Die, verenigd beide in zichzelf, Ik heb in myself, rechts van mij is de, is de rechtvaardiger, die zegt, rechtvaardigt dat, en de links voor mij, die stelt vragen ook die zegt, hé, hey, en waarom is dat, en waarom is dat, dus die beiden, die dan door die, die beiden gaan dan als het ware in paar werken, uh, en nu gaan we even naar hem luisteren, voor goed luisteren wat hij zegt, elk woord wat hij zegt, is een onthulling, echte onthulling. Drie. Wat het was Masha een keer en 4 op vier. Beurteide Sham kol hatura kula. Vijf. Shmotav sheli akadosh burgu. has hasvishalom shum kol sham. En Goed luisteren, dat is net als gebed. Dat is de hoogste gebed wat het is. Goed luisteren wat je zegt. Masha enkel in tegenstelling tot vier. baoraita de absolute. In de Torah van de wereld absolute. Op het niveau van de wereld absolute. Sham, kol ha Torah, kula. dar is de hele Torah. <coughs> Vijf. Schmotaav, kadosh Kadoosborough, de naam en van de heilige gezegend is hij. We eil, has, we shalom, hoeshum, holsham, en daar is God verhoede absoluut geen chol, geen profane te vinden. Dus de het is niets profaan, alles is heilig. Waarom? Daar heerst het licht voor. Or chokma, Hakadosh Baruch Hu. There is not the anführer of the angelim, met, mat, ja? Metatron. There is the Hakadosh Baruch Hu self. There is the Hawaii self. That is here in the Biya. Here's also the what we the self, the natural. Maar wat is hier in de BIA? In de BIA is de de aanvoerder van de Engelen, hij is als het ware aangesteld om daar binnen hem natuurlijk zit Zeer en Maar hij, Zeer en ziet men dat niet. Men ziet niet in de BIA, voelt men niet dat Binnen die, die, die grote aanvoerder van de Engelen, daar zit Zeer en Eigenlijk, Maar men voelt het niet. Hij voert de regie. Terwijl hij, iemand die uh, zuigt, neemt op van de absolute, hij laat zichzelf uh, leiden ja, en beïnvloeden alleen door de Hawaïa, alleen door de -K waf Wafkei. En daar is geen uh, uh, verboden, niet verboden, geoorloofd, niet geoorloofd, uh, kosher, niet kosher. Voor is... ons bestaat het niet meer. Voor mij voor mijn vrouw bestaat het niet meer. Natuurlijk, wij eten niet, niet, niet, kosher, niet kosher dingen, eten we niet. Maar voor ons bestaat het niet meer. Eigenlijk, alles wat daarover de bia is, is het, ik heb het al voorbij. Ik, ben, ik heb het al, zeg je dat, er doorheen gegaan. Ik weet niet of het volledig is, of niet aan mij gegeven is. Maar ik ben dat niet meer, ik ben al ontgroeid van daarvan. Eigenlijk, en dan moet je hoe, hoe kan je dat ontgroeien? Ook door leid. Door alle andere dingen. Je moet doorheen komen. Je moet doorheen komen door de Asia. En daar is 90% kwaad en 10%. goed. En dan moet je hem omhoog trekken. En dan is het Yetzirah. Ervaar je dat. Aan de mens ervaar dat als 50-50. Dat is wel minder. Maar betekent dat jij op basis. Je moet eerst doorlopen. En dan, en dan Briya is als 10. 10 als kwaad ervaar je en 90 als goed. En dat kom je in het Siloet, betekent natuurlijk niet dat je altijd in het Siloet zit, mijn vriend, eigenlijk Je moet toch ook naar beneden komen, weer terug. De hele bedoeling is wat? Zitten alleen in het Siloet? Nee, de hele bedoeling om komen tot het Siloet, ja of niet? En dan trekken daar van boven, trekken daar via de middelste lijn, trekken dat naar beneden. Kosher, trekken, kosher betekent op een uh, niet via de linkerkant, niet door de zonde, maar naar beneden trekken dat licht naar de Asia en naar onze wereld. Dat is absoluut. Kijk nou, daar zegt hij dat. En in absoluut zit er absoluut niets wat profaan is. Dat je, moet, dat je kan verdelen van zeggen dat is profaan en dat is heilig. Alles is heilig. Zes kisham nivhan, ook wel de hitz komt. Kisham nivhan lavanga arami, leshem kadosh, vechen zeifen. Par o vechol ashmo hem klipot acht, vetuma a, Hema shama. Rakschei motke doshim nisgavim. eknu sgavim. nou deze zin. Volledigste concentratie die er is. Die jij kan. Alles wat je kan doen. Alles moet je doen. geven nieuw van jezelf. Om dat nieuw te horen wat hij zegt. 6. Kisham. van daar. In dat salut. wordt geacht. Lavan Harami, de Arameer Lavan, die zoveel ellende heeft uh, uh, berokkend aan Jacob. Herinner je nog, Dan, hoe, hoe ellendig was hij, en grote schurk was hij. Kijk nou wat hij ons vertelt nu, let op. Want daar, in de Atsilut, wordt geacht, dat de Arameer Lavan, van de Torah, waar de Torah over spreekt, dat die zo'n grote schurk is, in de woorden van deze wereld, dat die wordt, die wordt geacht, le Kadosh, als de heilige naam, in dat zilut. Ja, In de andere Torah, wat, zij, wat men leer daar, zij zien het helemaal schurk. kijk nou Jacob, zo'n aardige man, en deze, deze schurk, die wat en allemaal uitgeflikt is, ja, voor ten aanzien van Jakob. Ja, Jakob was heilig en was zo. En dat klopt. Maar dan niet in de wereld at Zilud. In de wereld at Zilud is de, is de naam van de Lavan van de Arameer is heilige naam. En dat ook verwijst ook zijn naam Lavan betekent wit. Dus we gaan en goed kijken nu. En zo so ook zeven paro ve Cholashemot en zo, so en je zegt nu And so, ook okay, Pharaoh, let's look, okay, Pharaon, and alle v'cholashemot, let's look, okay, and alle namen in, in uh, de teraw, Biyah zeyn, alle namen in de Biyah zeyn, in de Biyah etzerah zeyn, die in de Mar alle malah as you say, bekeik in de Fanaid Torah van de bia, hem klipot, zey zeyn klipot, we om aan en het onreine, omdat zij komen uit de, omdat als men dat leert in de vanuit de de, de de de bija daar heb je dat reine onreine. Dan zijn zij namen van de klipoot en van het onreine. Acht. Let, let op nu, let op nu. Wij tobben jullie Dus hij zegt Farao en al die andere. Schurken als het ware, die in de Bia zijn, in de Bia zijn zij klipot en het onreine. Kijk nou eens, hem shama die zijn in het zieloot, in het siloed zijn zij raksheimotke doshimniska in de het siloed zijn dat zijn zij alleen maar verheven, heilige namen. Iedere ziet het? Nog een keer. Farao. Als men leert Farao en dergelijke dingen. Egypte, etc. Als men leert dat vanuit het perspectief van de Torah, van de was Tsaravassia. Dan zijn dat uh, o, klipoot en onreine krachten. Ja? Dan alle commentaren zijn daarop opgebouwd. Farao, ja? die, die, zijn hard was... Het was uh, uh, verhard ja, om niet te laten zien, dat arm volk te laten zien, te laten uitgaan om te dienen naar Shem, etc. Et Hoe zijn die Egyptenaren zo so, ja, yeah, zo so, uh, brutaal en zo so, verschrikkelijk, uh, etc. Et Kijk nou wat je zegt. Daar in de absolute zijn al deze namen met inbegrip van de farao dat zijn alleen maar, zeg die, alleen maar, enkel, enkel, uh, schmod, kedoshim, nizgavim alleen die verheven, heilige namen. Iedereen ziet het? Dat is de Torah van de Atsilut. Daarom, als je komt straks, als je leert en leert, en jij komt uit in de Atsilut, en jullie zijn allemaal op weg, wij we zijn allemaal op weg, dan zal je zien, dat alleen maar het goede is, Dadelijk klipoot zijn er wel, maar die zijn waar, die zijn klipoot gebleven. Klipoot, waar zijn jullie? Bia, Bia is daar, dag Bia, Bia, dag. dadelijk Bia is daar, kijk naar de Bia. Dadelijk jij bent dan in het ziel. En dan zal je zien dat het niet geen kwaad is. Dat al het kwaad wat in mij is, dat moet ik moet passeren, al mijn kwaad... Omhoog komen met maja territie, naar de absolute, steeds ervaren, steeds uitkijken naar het licht. Eigenlijk, alles is, de redding is er, gegeven. En de redding zit in elke mens. In elke mens, alles is gegeven. Alleen, men moet het nemen. Nemen kan niet. Kan men niet van boven, er bestaat de wet, om niet, om niet geen geweld in het geestelijke. Men kan niet van boven jou dwingend zeggen, neem dat. Dat is goed voor jou. Als je niet, als je niet, als je niet klaar daarvoor bent, dan wat, zal je, wat zal het worden dan? Dan zal hij dat nemen en zal je zeggen, waar heb ik het voor nodig? Ik weet niet wat banaan, banaan heb ik nooit banaan gegeten. Je neemt het banaan en zegt, dankjewel. Nou, Oké, okay, wat moet ik daarmee? Ja, maar nee, je weet niet wat het is. Wat je moet je ermee doen? Wat moet ik spelen ermee? Je weet niet wat het is. Wat ga je dan doen? Je weet niet wat het is. Je legt het op, op, op, op, op, uh, in je tuin of zo. Je weet niet wat het is. Als je weet niet weet wat het is. Je wat het gaat verderven. Of je dat gaat weggooien. Je weet niet wat het is. Als je hetzelfde goede wordt niet gegeven aan de mens. Als hij zich niet opwekt daarvoor. Ja. We zien het verschil. Wat is de Torah van de Bia en de Torah van de... Eh, tegelijkertijd, Farao kan schurk zijn en klipa en onreine kracht in de wereld. Bia en tegelijkertijd, als mens zich verheft tot de Etsilut, dan ziet je dat het een heilige naam is, Farao. En Egypte, Mitzrayim heet het. Niet Egypte zelf, maar het woord voor Egypte is Mitzrayim, Zie je al die krachten. En Bilam, Bilam, alles kan je zien. In het Heilige, in de Azilut, zie je dat het allemaal de namen van de Heilige verheven namen zijn. Uh, en 9. En nu verder nog. Wenjem za. She Elohane Shabot. She Megaafvoer, kolen, koersen, liggiot, orwe, kool, maar ook Er goed nu verbinden dat wat hij had verteld over de belangrijkste taak en eigenschap van de eerste klasse. Er is Om wat betekent dat? Kijk nou goed, goed kijk. Wij nemen het bleek dus. Dat dat deze zielen, die het licht absoluut waardig werden, dus die bij de eerste klasse horen, herinner je nog? Die de daarom horen ze dat daarom daarom ze, bovenste, herinner je de bovenste, de de de hogere, de hogere. Daarom is zijn deze zielen die het licht van de atzilud waardig werden, betekent dat zij doorheen kwamen. Niet dat zij waardig werden, maar zij doorheen, door al die, door vuur en vlammen heen kwamen. Door die asiya, en iets asiya, iets uh, irrain have Mehavhodkin, die transformeren, kol hoshe, licht oor. Zij transformeren het hele, de hele duisternis om er van licht te maken, in het licht. We gooien maar limatock en alles wat bitter is, in het zoete. Duidelijk hoe dat komt. Hoe kan je dat doen? Door op jezelf op te wekken naar het siluet. In het siluet voel je niet meer wat, wat bitter en wat zoet is. Duidelijk. Natuurlijk bestaat rechts en links. Deinlijk. Maar als het hier bestaat wel rechts en links, maar dat is geen klipot. Dat is alleen maar chassadim Beide zijn nodig. Het is niet. niet. Maar bestaat wel, maar men voelt niet meer wat bitter, wat zoet is. Alles is, alles is zoet. Deinlijk. Zoet betekent alles is al, alles is, uh, al heilig. Alles is licht. Die elf. Ulbalat kakita ka, ka, bet amar. Man minnehon nog een klein stukje. De mechakan, twaalf, behollyoma, le nehura, den de, de, de naheher, bashaata, de malka, Dertin paket, le ilata, behulle. Man de lo met da viertien, beholyoma. Bahu Alma Letle Hulka Hoho Adehainu Eilu Demedadin, Ahar Shinta Zestin Di Yatva Badade Humitzapin Tamid Le Cado Le Di. Juk, Jukim of de Jokim 17, Schinta afra." En nu spreekt hij over de tweede groep. ja, Dus wij weten dat de hogere die komen tot de absolute duidelijk. En hun opdracht is, dan is het hun eigenschap dat zij uh, transformeren ja, duisternis in het licht. En nu spreken we, oh, spreken we over de tweede groep Ook belangrijk is. 12, Want de orakel, or de orakel, de karus, die richt zich tot twee groepen. Ja? Niet alleen tot degenen die daar, de, tot dat zilut komen. Elf. Ule malat, kita en over de uh, doorslaggevende eigenschap van de dit van de tweede klas, van de lagere. Amar zegt hij, die Karus die orakel, man, gewoon de mechakan, wie van jullie uitkijkt naar Beholyoma, elke dag, uitkijkt naar het licht. Uitkijkt betekent omhoog, ja? dat men komt nog niet tot dat ziel. Maar men wel verlangt naar dat zieloed. Dat betekent uitkijken. Geloof is ook betekend dat ik heb nog niet, ik ben nog niet daar. En dat is geloof. Duidelijk, geloof is absoluut belangrijk. Want dat betekent ik ben nog niet daar, maar ik geloof boven mijn verstand. <coughs> en dan ga ik dan aantrekken van mijn toekomstige toestand, nieuw, in het nieuw. Dus daar, daarmee ga ik... Accelereren met het geloof uitkijken. Ga ik accelereren mijn uiteindelijke correctie, uiteindelijke uh, bevrediging En dat is wat hij zegt. De man, menehon, uh, de mechakan, wie van jullie uitkijkt, twaalf, Bacholyoma elke dag, lenehura naar het licht. De na hier, welk licht. Scheint in op het uur, wanneer de Malka pakket, wanneer de koning dertien pakket leilata bezoekt zijn de gazelle of ja, zijn vrouwelijke uh, ja, dat weten we, we hoelen enzovoort. Maandelom, met sapei, da. Wie daar niet naar uitkeekt, en met zappen is het uh, dat is dan uitkeken. En tegelijkertijd zit het in dat woord, zit het zit het zipun, zit het hier in dit woord, zit ook in uh, het verborgene. Uitkeken en verborgene heeft ook uh, andere betekenis, ook zipun. Oh, oh, hè? Safoon, oké, okay, safoon, En dat is dan ook het bewustzijn. Ook het bewustzijn, He? ook het bewustzijn is ook, heeft ook daarmee te maken. Dat betekent een hogere bewustzijn. Want in onze wereld is bewustzijn, in onze wereld is een pure, pure egoïstische aangelegenheid. Bewustzijn van onze wereld is een 100% egoïstisch. Eh, ik zal het nog een keer, misschien een keertje uitleggen. Maar het is alleen maar egoïstische maar hier is het, nog een keer mandelom etzapeda, wie daar niet naar uitkeekt 14 is ook verwachten, dus het is ook een soort vertrouwen dat het ja, ja is ook goed, verwachten is ook een verwachten is ook dat verwachten is ook dat eerste, wat, wat was het. het het laatste woord van de regel 11, is ook dat verwachten ja? en hier is het echt, echt uitkeken een andere woord extra. Ook dus ook ziet dat in de verwachting zit ook eh, geloof, vertrouwen boven het verstand. Uh, wie daar niet naar verlaar, daar uitkeekt, veertien, Bahol Yoma elke dag. Zie, zie, zie. Alma in die wereld, is in deze wereld, is in onze wereld. Wanneer de ziel is ingebed in een lichaam in deze wereld. Let le Gulke Hoge. Die heeft geen deel hier. Ja? Die, heeft, die is niet. Die heeft geen deel hier. Hier betekent waar hij vandaan spreekt. Die uh, orakel. De Hainu 15. Dat wil zeggen. Eilu de medade dien. Acharschinta. Wie zijn die lacheren? Ja, oké. De okay, die hogere weten wel. Wie die hogere zielen, die hogere betekent dat die komen tot het zieloed. Maar wie zijn die lacheren? Hij geeft ons uitleg. De heino, eilo, de medadadin, de, med, de, de, de de degene die, die doorzwerven, dus op zwerftocht, op zwerftocht zijn, naar de schinta, naar de schina. Dus de schina, de jatva, de jatva badat, welke schina sit in afzondering. Dus de schina die nu sit in, the, in the ja? de ballingschap, Ja, dus de schina die, die eigenlijk de schina die zit dan in de balingschap. Dat ze ervaren dat de schina sit in de ballingschap En ze states. Zoeken naar haar toe. Dus wat betekent dat? Dat zij zoeken steeds naar die Malchut. Ja, betekent dat zij zitten nog onder de Malchut. Tijdelijk, Malchut van de Atsilut, Zij zoeken naar die Schinta, naar die Schina. Dus de Schina betekent de Malchut van de Atsilut, Dus die zijn dus lager dan Atsilut, Ja, maar zij verlangen daarnaar. Ja, dus zij, dat zij niet dat. Uh, en ze altijd steeds uitkijken naar de Kadosh En dat betekent dat ze niet alleen zitten in de BIA, ja, in de Torah van de BIA, maar ze gaan boven hun verstand, en ze uh, altijd uitkijken naar wie? Naar de Kadosh Barogu. dat is Hawaii. Dat is dan zeer hier aan van de absolute. Zij kijken uit, betekent, zij zijn nog niet aan toe, zij zijn nog in de bia. Heellijk? Dat zijn wij. Heellijk? Maar ze wij dan kijken daarna, hieruit, verlangen wij daarnaar, en dan is het net of wij ook daar zijn. Ook wij dus, wie dan verlangt naar, naar de, de laatste zin, naar daar naartoe. Dus niet die al in de absolute is, maar die verlangt al daar naartoe, naar de naar dan die is ook wordt ook opgeroepen tot, tot, tot hem of tot, tot die mens, tot die ziel richt zich ook de stem van de orakel. Dat zegt, dat is sech, de zestiende laatste zin, om het sapien de cadoorsborgo en zij altijd uitkijken naar de cadoorsborgo, naar de heilige gezegende zij. De Jokim Seifentin Schintam jafre, dat hij zal de Schina op zal laten steken uit de stof der aarde. Wat betekent dat? Nou, hoe gaat het? Hoe kunnen zij, want zij keken uit dat de Hawaïa, Zeren Pien. Zal malgoed mal goed doen, goed kijken, doen opstegen, uit, uitkomen, omhoog brengen uit de aarde. Wat betekent dat? Let op. I, ja. Dus kijk, al nieuw na nou, al die zondes, et cetera, de generaties <coughs> dat nieuw hebben begaan, et cetera. Die malgoed Natuurlijk blijft altijd op haar eigen plaats waar de mal goed standaard is. Nee, ik moet afmaken. Het is het belangrijkste. Kijk, jij zei natuurlijk: is het belangrijk koffie, maar straks koffie komt niet waar. Nu zitten we in dat silo. we hebben geen koffie nodig. We zouden nu 40 dagen kunnen zonder koffie. En 40 dagen kan je, je voorstellen. En 40 nachten zouden we nu kunnen doorgaan zonder koffie. En ze wil nu koffie, ze Zij zit nog koffie. De tijd is voor koffie. Zie je, de vrouw, direct. Dondert jou naar beneden. Oké. Okay, dus, maar luister eens. Luister wat hij zegt. Wat betekent die mensen die de tweede klas. De tweede klas die verlangt naar de. Naar het. Naar het na, eh, verlangt ernaar dat de. Akadosh Baruhu de heilige gezegende zij. Oftewel Hawaia. Dat hij eh, haalt de schina omhoog. Uit de stof der aarde. Wat betekent dat? In het alles, is, alles is, kan je dat zien aan de boom des levens. Het zijn niet woorden van symboliek. Symboliek heilt niet. Kijk nou, wat betekent dat? Het volk Israël right? ja, betekent he, like, alles wat verlangt naar, naar het licht. Ja. Het volk Israël, right? door zijn zonde, uh, verliet het land het beloofde, beloofde, land. De tempels zijn uh, vernietigd. Zij kwamen overal, zij gingen naar in Galut, in de ballingschap, waar naartoe? Wie, wie wil zeggen? Naar de volk, nee, Egypte, ook, maar de volkeren der wereld, kijk, ze allemaal verstrooid. Wat we zien in onze wereld is precies wat in het geestelijke gebeurde, zien we nu in het, in, in de realiteit. Wat betekent dat het volk is verstrooid in, in, onder de volkeren? Dat betekent niets anders dan het geestelijke. Dat de vonken van het heilige van de boven de geze, ja? boven de geze, dus in de absolute als het ware, dat die zijn aangetrokken naar de bija. Duidelijk. Dus het volk Israël right, betekent dan in absolute die zich, die uh, stammen van de Zeranpinenukwa, die zijn door de zonde die zijn gevallen in de wereld in Bia, en in onze wereld, geestelijk, duidelijk, en we hebben geleerd dat de Schina ging met hen mee, duidelijk, Jezekiel, Jezekiel heeft het ook daarover gespro gespro gesproken, ja? in de, in de, dat de Schina ging met het volk mee, want ze voelden zich verloren na de, toen ze in, de, in, de, in de Babylon werden gebracht, toen wisten ze niet wat te doen. En kwam de Babel in de Babel zelf, Babel Babylon, kwam dan de profetie van Jehezkel, van Jezekiel, dat ook in the de ballingschap de schina ging mee. Dan betekent dat de goed, net zoals we spreken van Jezot, die we kunnen, bleef op één plaats bij ons en we, we brengen hem ook omhoog. Zo so is ook de schina, bleef natuurlijk, malgoed van de Atsilut, bleef op haar eigen plaats, niets verdwijnt in het geestelijke, duidelijk, maar zij daalde ook naar beneden, naar al die bia, samen met het volk, duidelijk, om hem te steunen, want niets verdwijnt in het geestelijke, ook het volk was in Atsilut, duidelijk, en het volk daalde naar beneden, dan de schina ging mee, dus schina is nu in de stof der aarde, wat, doen de, wat, doen de tweede, wat is de tweede groep? De tweede groep die, die weet wel, die voelt wel dat de maalgoed niet, niet, niet op haar plaats is. Ja, de boven, de eerste, de eerste klasse die, die heeft alles gedaan en in hun ervaring, in hun correctie, hebben ze al de maalgoed als het ware naar hun, naar hun eigen plaats gezet. Right? In hun eigen werk hij zijn gekomen tot het Zilud. Hoe kan je dan komen tot het Zilud? Je kan niet komen zonder de malgoed. Malgoed is dan de, de laatste, laatste station van het Zilud, Ja. Dus als iemand komt tot het Zilud, betekent dat hij in zichzelf de malgoed zet weer terug naar haar eigen plaats. En degene die dat nog, daar nog niet klaar zijn, dat is de tweede groep, zij uitkeken... Wanneer de zeeranpien trekt de Malchut naar zichzelf toe. Maar uitkijken is al bijdragen ertoe. Duidelijk. Uitkijken betekent dat zij weer doen opsteken van de Ateret Yesod. Ja, duidelijk. En dat Ateret jesot gaat naar de Kadosh Baruch, naar de Hawaia. Hawaia is de zeeranpien. En, Pien. en je, zij dragen bij door het uitkijken naar het licht. En dat is dan in de absolute. In de zij ze ze dragen bij bij het aantrekken van de Nukwa door de Atsilud. Maar zij zijn als het ware nog niet klaar. Dat is waar hij spreekt van de tweede groep. Die ook tot, ook tot deze groep, tot deze klasse, richt de orakel zich in zijn oproep. En nog op een laatste zin. Awal Lacherim, Let 18 le le hulka hoge. Let op. Maar voor de anderen behalve deze twee groepen, behalve deze, let le hulka hoge, die hebben geen deel hier. Dus daar betekent daar waar hij het over heeft.